Nu Wintersail Madness bij Beter Bed. Tot 50% korting op alle merken zoals Emma, Met Sleeps, en line Tempoor. Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beter Bed. 18 plus speelboost. Dus. Ja? Serieus? 7, 7, 7, oh, wat een geld! 50.000, wat verdikken wij? Ben jij de volgende postcode loterij winnaar Het is nu al Zomersail bij Toei.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 NL. 18 plus speelbewust. 538 nieuws. 9 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het sneeuwt in het noorden en de snelwegen worden wit. Maar volgens Rijkswaterstaat rijden mensen voorzichtig en zijn er op wat aanrijdingen na geen grote incidenten. Wel is de Ilwerde brug bij Appingedam in storing. Die wil niet meer open. In het noorden rijden verder tot 12 uur geen bussen van Cubus. Ja, na het Verenigd Koninkrijk zorgt de storm Corvetti ook voor problemen in Frankrijk. Honderdduizenden huizen en bedrijven die zitten zonder stroom... met name in de regio Normandie. In Engeland kwamen al meer dan 80.000 huishoudens zonder elektriciteit te zitten. De storm tikt ook Nederland nog even aan, vooral in het Zuidwesten. En ruim 50 vakantieparken in ons land die zijn de afgelopen jaren veranderd in woonwijken. Dat heeft het programma Pointer uitgezocht. Door de parken een andere bestemming te geven mag je er nu permanent wonen. CBS denkt dat er... 60.000 mensen permanent in vakantiehuisjes wonen, maar waarschijnlijk zijn het er wat meer gaan we naar het weer. Vanochtend valt in het noorden de sneeuw en met veel wind heb je dan te maken met sneeuwjacht. In het midden en zuiden valt er regen bij 1 tot 5 graden. Maar later in de middag en avond valt ook hier op een paar plekken meer sneeuw. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, dankjewel voor het team. Dan uh, de files. Ja. Waar die staan weet Rick. Goedemorgen. Begin op de A4 Den Haag Amsterdam bij de Schipholtunnel. Een te hoog voertuig. En daarom nu een file van 8 minuten. En de andere file op de N337 Zolle-Deventer.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 Rick, Niels en Florentien. De 538-ochtendshow. Met straks de Week in one Ook terug van vakantie. We spelen begin de dag met een mooi bedrag. En dit is muziek van Samjeu. Radio 538. Ik vind horen als mislukt en falen, vind ik. Het programma te kort doen. Uh, misschien had dat op een ander moment gemoeten. Misschien had dat korter gemoeten. Maar, eh... Uh, 538-ochtendshow. Hey Elke dag vers, mensen. Radio 538 and why do we in multi -color. Heartbreak Melody Alan Walker op deze vrijdagochtend. En zometeen weet je dat het echt bijna weekend is, als je natuurlijk de week van weer voorbij wordt komen van Rob Schepers. Ja, die heeft natuurlijk net zijn nieuwjaarsconferentie een dag of zes, denk ik, achter de rug. Zit hij er nog Hij zit er nog in, denk ik. Ja! Oh, ik dacht dat hij dit jaar, want hij zei: Normaal doet hij het uh, ongeveer 360 keer in een jaar. Ja, ik dacht dat hij nog speelde deze week. Ah, nou, oké. Okay. Maar uh, dat zullen we zo even aan hem vragen. Uh, aan onze Robschepers Kwart voor tien hoor je hem hier in uh, deze show. Maar niet voordat we natuurlijk jou hebben getrakteerd op misschien wel de hoofdprijs van 538 euro. Als jij vandaag weet wie we zoeken. De kogelgaten zitten nog steeds in dat kunstwerk. Oh, die weet ik. Herkenbaar stem. Ja, heel makkelijk. Ja, vind je het echt een, ja, ja, echt een stem? inkoppen, ja. Ja. Ik denk het niet. Ja, zeker wel. Ik denk dat heel veel mensen het. Zal ik het reken. zeggen? Nee. dat is het leuk. Nou, je mag het straks zeggen. Maar ik vind okay. het wel een eng. Weet je de kogelgaten. Ik schrijf het op. Ja. En dan kunnen jullie zo meteen uh, dit, zeggen of het. Uh, dit is wat hij zegt. De kogelgaten zitten nog steeds in dat kunstwerk. Is het met een korte ei of een lange ei? Uh, lange ei. Lange ei. Lang ei, ja. ja. Uh, 0909 3050 Kijk, wie zeg jij? Ja, ja. Uh, Schreiker. Ja, Niels, uh, Niels Kijken. weet. Ja, jij slaat de spijker op zijn kop. Ja. <laughs> 09-09 nee. Jack Spijkerman. Ja, ja, ja. 09 no wow. 09 ah, Ja, nee, helemaal goed. Uh, wil jij meespelen met beginnendag met een mooi bedrag? De kogelgaten zitten nog steeds in dat kunstwerk. Om uh, deze stem te raden. Bel dan en win. Dank voor Holiday. Kan je niet los horen van deze plaat. De versie van DJ Sven en MC Michael G. Die Wat een hebben. hit. Hè? Ja, niet normaal. Dat was ook een grote. Maar dit was het origineel, om het zo maar even te zeggen, van Madonna. Uh, wij hebben Madonna daar ooit wel eens bij hun op gereageerd of zo. Of zo van uh, in mijn, tijdens mijn live concert doe ik deze variant. Ik nee, ja, zij vonden het niet leuk. Vond zij het niet leuk? Nee. Wat dan niet? Dat vond ik niet leuk. Nou, nee, er uh, ja, ja, zijn natuurlijk twee van die Hollandse gasten. Wat, uh, wat moeten die met mijn plaat? Ik denk wel als je, en dat is er nu ook al een beetje, als je de rap terugluistert. Het is wel echt plat Engels hoor. Wat maar zei, is de Holiday-rap uh, uiteindelijk niet groter geworden dan deze plaat? Uh, dat was pff. natuurlijk ook internationaal. Giga-ja. Ja, nummer 1 geweest in. Uh, ja, dan komen ze weer met Azië. Dat was toen de tijd. Giga-ja. Nee, nee, nee, stond nee, ook altijd in, nee, nee, één, nee, in uh, nee, is, uh, volgens mij in 26 landen nummer 1 geweest. Ja, dat zou wel eens kunnen. Ik denk dat hij in een aantal landen zelfs inderdaad langer op één heeft gestaan... en een grotere hit is geweest ja, dat denk dan, ik van dan Madonna. Ja, en dat vindt ze niet leuk natuurlijk. Nou goed, als het zelf geschreven heeft en ze krijgt het zelf de van de rechten. Ja? De holiday-rap uh, kwam uit in 44 landen. Ja? In de, nee, kwam die in de hitlijsten. In 34 landen een <lacht> nummer één hit. Wat voor die tijd zeer uitzonderlijk was voor een Nederlands hip-hop duo. Ja. En ze waren onder andere in de Nederlandse Top 40... en ook in de Vlaamse Radio 2 Top 30. Wat... <laughs> We're going ring and ring and dong for a holiday. <laughs> Put your arms in the air, let me... Ja, het was echt... Maar wel leuk. voor wel, uh, een klassieke man. Madonna ja. was niet blij met deze uitvoering. Ach. Ja, nou ja. Nou, helaas. Sorry dan, Madonna, dat we er toch weer aan gerefereerd hebben. Wij zijn op zoek naar de naam die hoort bij deze stem. En hij is makkelijk vandaag. De er zitten nog steeds in dat kunstwerk. Ook omdat hij is voorgezegd natuurlijk. Maar... Begin de dag. Begin de dag. Nou, Begin de dag. Nee, laten we alsjeblieft. voor de dag. Echt. Nee, geen voor. Nee, geen voor. Je zit er lekker in vandaag, Flo. Hey. Ja, het is weekend. Je hebt zin in het weekend. Ja, hè? Je zeker? weet, Flo heeft twee maanden niet gedronken. Die gaat dit weekend voor het eerst <laughs> namelijk. Ja, en vorm. heb een Die zit om één uur aan de gin. Toch die oh. Doe even, maak even een filmpje aan het eind van de avond, hoe je ja, erbij zit. Ja, ja, eind van de ja, de avond, avond, oké. begin van de middag. Hoe laat begin je vandaag? Ja, ik ga vroeg uh, pieken, denk ik, hoor. Ja. Nee. Maar ga jij aan de gin tonic? Uur. Nee, ja, ik begin met een Malibu cola. Ja, gewoon weet... lekker rustig aan. Ja. Je hebt het al helemaal uitgestippeld. Ja. En hoeveel ga je er drinken dan? Uh? Nou ja, ik begin met, nou, max twee. Ik denk niet dat ik er nog een moet uh, nemen daarna. Loopt een bol weekend wel. te worden. Volgende week ga ik helemaal uh, los. Uh, Bergen is gewaarschuwd. <laughs> Andries, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, hallo, hallo. Hey, jij hoorde de Goedemorgen. Stem? Ben ik even benieuwd, hè? want het is natuurlijk gewoon keihard voorgezegd. Maar wist jij het al voordat het werd voorgezegd? Ja, ik moet zeggen dat ik toen ik het hoorde, dat ik meteen uh, belde. En toen hoorde ik volgens mij wel... Uh, ik dacht Niels het was die het al riep. Maar ja. ik, uh, het, was okay, het was vrij makkelijk. Oké, het was vrij makkelijk. Dit is de stem. De kogelgaten zitten nog steeds in dat kunstwerk. Nou, Andries... Ja, ik uh, denk dat het uh, Jack Spijkerman is. Jack Spijkerman? Ja. Van Kopspijkers? Ja, zeker. ja leuk programma ook vroeger. Ja, zeker. Ja. Nou, uh, Andrie, goed nieuws. Het is het juiste antwoord. Ja, ja, ja. En er is gedraaid. En de grote vraag is natuurlijk... hoeveel geld gaat er hier op het rad verschijnen? Dat weet, dat nou, ik weet denk het. dat dit heel goede... Sophie, wat ja. heb je gedraaid? Ja, ja, ja, ja, ja nee. Nee, ja, dit was echt nee. een emotionele rollercoaster, maar het einde is niet heel positief. Nou ja, nou ja. Is 75 euro. Oh nee, komaan, ja. niet verkeerd, ja, het is niet heerlijk. Het is toch mooi, dat me nog steeds. Eh, ja. Ja. Uh, Andries, 75 euro voor jou en een fijn weekend, hè? Dankjewel, jullie ook. Fijne uitzending nog. Ga je nog wat leuks doen dit weekend eigenlijk? Oh. Ja, nou, bijna, bijna. Maar wat ga je doen? Uh, ik ben nu onderweg naar mijn werk. Uh, een beetje afhankelijk van het weer of ik morgen ook ga. Maar ik, uh, ja, ik, heb, uh, en ik ga vanavond uit eten waarschijnlijk. Dus oh lekker. Een hele oh, o, Om het vanavond in te lossen. Niet in de buurt van Bergen, toch, hoop ik? Ja, dan kan je, dan kan je wel lachen vandaag. <laughs> ja, dat wel, ja. <tie> <hijen> nou, veel plezier, Andries. De, de eerste paar drankjes zijn van 538 met 75 euro. Uh, dat was hem. Begin de dag met een mooi bedrag. Jack Spijkerman dus uh, de stem op de band vandaag. En Lim Biscuit is wit met Behind Blue Eyes. never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 Behind blue eyes bij 538 in deze radioshow. Wat een dolle show hebben we vandaag. Niet te geloven. nieuwe hè? single van de Wilvoort Gene voor de eerste keer op de Nederlandse radio. We hebben, zomaar, we hebben net de mooiste sneeuwpop van Nederland hebben we beloond in deze radioshow. Luc Icke natuurlijk, die was hilarisch. Ja, die was als juryvoorzitter, was, dat doet hij goed. Daar kunnen we vaker voor benaderen. Als hij nou, is, die daarom. moet misschien bij het Songfestival benaderd worden. Uh, dat, hij, dat het wat leuker wordt. Dat hij het verslag gaat doen van het Songfestival. Ja. Dat vind ik geen gek idee. Nee, dat is een helemaal geen slecht idee. Dat wordt een heel briljant idee zelf. Dat heel leuk. Uh, en we hebben zo dadelijk hier.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 Ja, Goedemorgen, het weer voor deze vrijdag. Nou, in het noorden code oranje, daar valt veel sneeuw en is het aan het vries op dit moment. In de rest van het land is het regenachtig en boven nul, bij een graad of vier. In Limburg zelfs zeven graden. Morgen koud, temperaturen rond het vriespunt. In het zuiden gaat het al sneeuwen, zondag droog en min één tot min vier graden. En dan uh, de files. Ja, Waar staan die, Rick? Begin op de A15. Oost-Forne-Ridderkerk bij Botlek-Tunnel, 7 minuten. Dan de A58. Tilburg-Breda bij Tilburg-Racehof, 7. En de laatste team is wel een lange op de A59. Os-Zonzeel bij Hooipoller. De hoofdrijbaan is daar dicht. En de vertraging 23 minuten. Oké okay dan. En dan de hoofdpunten van het nieuws, want 4 over half 10. Goedemorgen, Florentin. Goedemorgen. In Groningen, Friesland en Drenthe rijden vanmorgen geen bussen. Door de sneeuw is het er gewoon te glad. Arriva neemt ook maatregelen en laat minder treinen rijden. In de noordelijke provincies geldt code oranje. En er zijn het afgelopen jaar weer meer winkelpanden leeg komen te staan. En het gebeurde vooral in de grote winkelcentra... zoals de meubelboulevards... waardoor corona een paar jaar terug nog een opleving was. En veel mensen die de auto pakken om naar hun werk te gaan... die voelen zich met dit winter weer heel onveilig. Bijna de helft, dat heeft het CNV uitgezocht. Thuiswerken? is voor een boel mensen geen optie. En daarom hebben ze geen keus, zegt de Bond. Een idee is bijvoorbeeld om de werktijden aan te passen... zodat je niet in het donker naar het werk hoeft. Oh ja. Oké, okay. uh, Florentine, dank even voor dit moment. Straks hier in de ochtendshow, de Week in one Want die hoor je iedere vrijdag kwart voor tien. Rob Schepers is onderweg naar Taylor Swift. The Fate of Ophelia. I heard you calling on the megaphone. You to see? you are quite the pyro You light the match to wash the blow cold You saved my heart from the fate of Ophelia Dr. Elben. En, uh, iets was, maar hij echt, was hij echt dokter? He? Ja, hij was tandarts. Was hij. Dus dan ben je dokter. Oh ja, dokter. Nee, dan ben je tandarts. Ja, maar zijn titel was dokter. Okay. Dat was ook de reden dat hij, die, uh, dat hij die aanvoerde. Dat werd er ook iedere keer, en ik doe het nu ook, werd het er netjes <lacht> bij gezegd, dat hij inderdaad dat hij tandarts was. Ja. Uh, 12 over 11, 10. bijna is het zover. Bijna de week in One Liners. Verbindingen worden op dit moment uh, getest met uh, sterksel, maar dat moet helemaal goed komen. Zometeen hoor je Rob Schepers met de week in One -liners. Na deze van Ronan Keating. Life is a rollercoaster. Mensen ook vaak zeggen natuurlijk hè, dat het een rollercoaster is aan emoties. Live is een rollercoaster zelfs. Een roninkje, dat hoor je echt vaak hè? Dat, ja, ja, ja, ja. ja. Dat, dat mensen, hoe was het? Ja, het is een rollercoaster. rollercoaster. Echt waar? Uh, we gaan naar uh, het altijd gezellige sterksel. Dames en heren, Rob Schepers, goedemorgen. Ja, goedemorgen, er is hij weer. Hallo. Ja, de Hallo. Beste. De beste. Ja, gelukkig nieuwjaar. Hoppa. Mag eigenlijk niet meer, maar wel. We, we doen het gewoon. Nee, de, de beste wensen moeten tegelijk met de kerstboom het huis uit die staat bij horen. Oh, nog. staat bij mij ook nog? Ja, bij mij ook. Uh, nee, joh. Ja, bij mij ook. Ja. ja, door de sneeuw. Het is toch gezellig? Ik, ik, oh. ik had, het voelde niet goed om hem al nee, weg te halen. Ik, ik, voel, oh, okay. ik dacht juist, het is nu gezellig. Ja. ja. Oké. Okay. <lacht> ja, ik dacht dat wij een sterrens al achterliepen, maar hier is hij gewoon weg, hoor. Ja, nee, nee. nee, nee, nee dit weekend... Ik op, op het plein staat hij nog wel, trouwens, de kerst. Oh, dat wel, echt, he, he, het Ja, dat is een man. soort van labblendigheid voor de mensen die hem op moeten ruimen. Dat heeft niet zozeer met principiële afspraken te maken. Dus dat zal morgen waarschijnlijk weggehaald worden. Oh, ja. Maar jij was, jij was druk de afgelopen dagen natuurlijk, Rob. Met de, de, de nieuwjaarsconferenten nog steeds. Ja, ja. Laatste loodjes. Gisteren Heet hebben... Heet het zo? De laatste loodjes? Ja. Ja? Eet het programma zo. Oh! Nee, het is eigenlijk, het is eigenlijk gewoon een oudjaarsconferentie oh. uh, Maar wij, wij sluiten altijd af met een weekje of met tien dagen in het, uh, in het parktheater in Eindhoven. Maar daar hebben ze Kerstwintercircus. Dus die zitten ah. tot 2, 3 januari zitten die volgeboekt. En daarna kunnen wij er pas in. Ja, dan kun je, kun je het eigenlijk een oudjaars meer noemen, want dan zit je al het nieuwe jaar Dus we hebben we gewoon uit praktische overwegingen het nieuwjaarsconferentie genoemd. Ja. En uh, ja, die was er ook nog niet. Dus, uh, Waarom niet dat? toch? Ja. Ja, ja, ik wil nu te denken over een halfjaarsconferentie <laughs> en uh, paasconferentie kunnen we nog in gooien. Pinksterconferentie. eigenlijk kan, uh, kan iedere feestelijke gelegenheid kan toch uh, ja, aanleiding zijn voor een conferentie. Ja. maar wanneer? Uh, hoeveel speel je er nog dan? Uh, nu nog twee, Mor uh, morgen en vandaag nog. En helemaal uitverkocht, natuurlijk. Ja, stijf. En, en gewoon man. iedere avond gewoon vol, hè? Ondanks het weer. Ik heb gewoon oh, echt hele uh, diehard fans. Ja, leuk. Die komen gewoon. Ja. Of je ook op tv? Uh... Nee, hij is, uh, hij is terug te kijken via, via uh, uh, Theater Encore. Dat is een, een soort platform voor cabaretvoorstellingen. Daar oh, okay. is hij vanaf van zondag is hij te, te zien. Hij is gisteren gefilmd. Theater Encore, ik heb het helemaal een een En via mijn site erop ja. schepers.com, daar kun je de link zien. En is dat dan gratis of moet je betalen? Ja, daar zal je vast voor moeten betalen. Ik, ik faciliteerde ook niet. Dus oh. daar zal je een paar euro voor moeten betalen, denk ik. Nee, is het ongetwoord? Oh, dan laat ik wel uh, gaan. Rob, <lacht> <lacht> <Goedemiddag, echt? lacht> we daar gaan we. Yes! <lacht> yes. <lacht> hey, Week in One Liners met Rob Schepers.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 Lekker. Raar. Lil Kleine heeft nooit vuurwerk afgestoken en heeft desondanks toch losse handjes. Zondag 4 januari. Dries Roelvink heeft besloten zijn AOW te schenken aan Stichting Parkinson Nederland. De Stichting Parkinson België kan het wat Dries Roelvink betreft wel schudden. Lekker. Ja, hallo. En wij dan, al dus de teleurgestelde voorzitter van het BVMMGZ. Oftewel Belangenvereniging voor Mensen met een Gele Zwembroek. Ja. Mijn oma heeft afgelopen maand door de winterse temperaturen haar gehele AOW geschonken aan Essent. Ja. Maandag 5 januari, tv-programma De Rijdende Rechter maakt de overstap van Omroep Max naar SBS 6. Oh ja.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 Ah, ah, ah. Ja, ja. Omdat de opnames afgelopen week zijn gestart... is de naam meteen veranderd in De Glijdende Rechter. <lacht> Dinsdag 6 januari, Sprookjesbos in de Efteling... opnieuw gesloten vanwege sneeuw. Alles bedekt onder een laagje wit poeder. Klinkt als een sprookje, <lacht> alders de 22-jarige Kevin uit Volendam. <lacht> Ik snap serieus niet waarom mensen dit fenomeen zo mooi vinden... alders de stiefmoeder van Sneeuwwitje. <lacht> Omdat de protocollen van de luchtverkeersleiding van Schiphol leidend waren, heeft ook de vliegende Fakir zijn vluchten voor de hele dag geannuleerd, zijn reactie: Zoveel sneeuw zie je niet vaak hier. Woensdag <lacht> 7 januari. De populairste babynamen van 2025 waren Noah voor jongens en Noor voor meisjes.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 Donderdag 8 januari, cabaretier en radiopresentator Dolph Jansen... is vandaag in het huwelijksbootje gestapt oh. met Jitske Kramer. Oh. Dolf Jansen was al eerder getrouwd en dat heeft hij nu nog eens dunnetjes overgedaan. Oh. Volgens de gasten was ook het buffet iets wat aan de magere kant...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 En de laatste om af te sluiten. Sch, jongen, het zal je maar overkomen dat je kerkstukje weer een beetje uit elkaar valt. Altijd dus de pastoor van de Amsterdamse Vondelkerk. Ja okay, hoor. Hij is er weer. Rob, tot volgende week. Fijn weekend. Bye. houdoe. Goedemorgen. and Fun is coming. I'm husband? Als uh, laatste van vanochtend was zo meteen de vijfdrecht werkdag die hè? Oh, ja, ja, ja, niet normaal. Dat was echt... Uh... Nou, ik ben wel blij dat we die sneeuwpop nog snel even hebben gedaan. Want dat was, uh, als we dat nog een dag lang hadden... hadden morgen moet, uh, nee, we nee, nee, nee, nee, nee, nee. Hadden we echt een plaswater uh, gehad. Maar uh, uh, kijk even op onze socials. Het 538 ochtendshow. Uh, welke sneeuwpoppen uiteindelijk uh, door Luc Iking zijn uitgeroepen tot de mooiste van Nederland. Het zijn echt pareltjes die ertussen staan. Zeker. Uh, we hebben ze allemaal netjes voor je op een rijtje gezet. En ook de winnaar uiteraard is daar gehighlight. Zo meteen, Dennis Rijer. Wij zijn er uh, maandag weer met een nieuwe ochtendshow morgen. Het beste van, op de zaterdag. En uh, ik zou zeggen, fijn weekend. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Amstel 0.0. Hey ondernemer, heb jij van de Belastingdienst... een voorlopige aanslag ontvangen? Want dan uh, je... Ja, maar die is gewoon ter info, toch? Nou, je moet hem nog wel zelf controleren. Het kan zijn dat er iets verandert. Nou, ik verwacht wel meer winst dit jaar.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 Op de Giro.nl Dit jaar kunnen wensen echt uit.